De rode schoentjes. In een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes. Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek. Het waren dan ook toverschoentjes, Maar er was niemand die de rode schoentjes kocht. Ze wachten op de voeten van een lief danseresje, maar er kwam nooit een danseresje. Nu woonde er in diezelfde stad een jong meisje, Karen, geheten. Ze had geen vader en moeder meer. Een lieve oude dame had haar in huis genomen toen ze hongerig en met versleten schoenen op straat zwierf in een sneeuwbui. Op het moment dat dit sprookje begint, woonde ze een jaar bij de oude dame. Karen, je bent nu een jaar bij mij in huis. Heb je mijn gezin? O oh ja, mevrouw. U bent erg lief voor me. Ik vind jou ook erg lief. Je zorgt een beetje voor me. Ik word al oud en ik ben niet zo goed meer ter been. Ik doe altijd graag boodschappen voor u. Weet je nog dat je schoenen versleten waren toen ik je aantrof in die sneeuwbui? O oh ja, en ik had zo'n honger. Nou, omdat je nu een jaar bij mij bent, mag jij vanmiddag een paar schoenen kopen. Een paar mooie zwarte schoenen. Dan kun je zondag met nieuwe schoenen naar de kerk. Graag, mevrouw. Dank u wel. Je begrijpt misschien al wat er gebeurde. Karin kwam in de winkel waar de rode schoentjes stonden. En omdat ze een jong meisje was en een beetje ijdel, kocht ze de rode schoentjes in plaats van degelijke zwarte. Balschoentjes. Ze danste haast al toen ze ze aan haar voeten had. Maar kind, wat heb je nu gedaan? Ik heb al gezegd dat je zwarte schoenen moest kopen. Dit zijn balschoentjes. Je kunt toch niet met rode balschoentjes aan naar de kerk gaan? Maar ze zijn zo mooi, mevrouw. Ze bewegen haast aan mijn voeten. Nee, nee, nee, nee, nee dat wil ik niet. Ga nu maar gauw, ze ruilen. Goed, mevrouw. Maar Karin ruilde ze niet. Ze hield ze stiekem. Dat was natuurlijk niet eerlijk. Toen de daaropvolgende zondag de klokken van de kerk luiden, zei de oude dame... En jij mag alleen naar de kerk, lieve Karen. Ik voel me een beetje ziek. Ik word ook al zo oud. Als je thuis komt, moet je maar een beetje voor me zorgen. Ik ga naar bed. Ja, mevrouw. Maar Karen ging niet naar de kerk. Ze wist dat ergens anders een groot bal werd gehouden. En stiekem ging ze naar het bal. Ze had de rode schoentjes aan. Wat lopen die schoentjes heerlijk. Het lijkt wel of ik dans. Oeh, daar is de balzaal al. Ik vraag die oude soldaat die schoenen poetst of hij mijn rode schoentjes nog even wil opwrijven. Dan glimmen ze nog mooier. Dag soldaat, wil jij mijn schoentjes poetsen? Dag meisje met je rode schoentjes. Ik kan ze niet poetsen. Ik heb alleen maar zwarte schoens meer. Voor schoenen die je aantrekt als je naar de kerk gaat. Nou, we gaan naar huis en trek je zwarte schoenen aan. Ik doe wat ik wil, soldaat. En Karin ging de balzaal binnen. Is de zaal mooi? En wat is iedereen vrolijk? Mooi meisje, wil je met me dansen? Graag? Maar je moet wel in de maat dansen. Ik wil wel, maar mijn voeten gaan de verkeerde kant uit. Of, wat is dat gek? De schoentjes dansen zelf en ik moet mee. Oh, oh, wat vreselijk, daar ga ik zal dans Karen was gedwongen weg te dansen. De rode schoentjes droegen haar mee. Ze moest dansen, dansen, dansen. Oh, oh wat ben ik moe. Ik kan haast niet meer. Als ik maar gehoorzaam geweest en had ik maar naar die lieve oude mevrouw geluisterd. Ik heb zo'n spijt van mijn slechte gedrag. En wie moet er nu voor die oude dame zorgen? Help! Word ik je om hulp roepen, meisje? Oh, soldaat, ik... Ik heb je al eens eerder gezien. Help me toch. Je wilde toch dansen? Ik, ik heb zo'n spijt. En ik wil zo graag naar huis om die lieve zieke mevrouw te gaan helpen. Tja, ik heb alleen maar zwarte schoensmeer. Ik zal die rode schoentjes daarmee eens goed insmeren. Dan worden ze wat stemmiger. Toen de rode schoentjes dat hoorden, lieten ze in los. Want niets is zo erg voor rode schoentjes dan met zwarte schoensmeer te worden ingevreven. Ze wisten niet dat het een list was van die slimme soldaat. Dankje, dankje, soldaat. Ik ben weer vrij. Het is goed, kind. Je bent toch een lief meisje. Al ben je wat ijdel. Maar dat had Karin afgeleerd. Ze holde naar huis en ging gauw de oude mevrouw verzorgen. En de rode schoentjes? Die dansten verder de hele wereld rond. Misschien kom je ze nog wel eens tegen...